12 uur. Christian met het NOS Journaal. Het inreisverbod voor mensen van buiten Europa wordt verlengd tot en met 15 juni. De reisbeperking met een uitzondering voor noodzakelijke reizen ging in op 18 maart om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen voor personen uit het Verenigd Koninkrijk, de Schengenlanden en EU-lidstaten geldt de coronamaatregel niet. Iedereen die uit een ander land afkomstig is, komt Nederland niet binnen. In verschillende straten in Utrecht geldt dit weekend een richtingsverkeer voor voetgangers... om te voorkomen dat ze op drukke plekken te dicht langs elkaar lopen. Een aantal smalle straten is maar van één kant toegankelijk... en op een belangrijke kruising midden in het Utrechtse winkelgebied bij de Steenweg... komt een voetgangersrotonde. Om mensen op de looproutes te wijzen worden matrixborden en verkeersregelaars ingezet. Verder worden de routes aangegeven met kleuren op de weg. Voor vissers die vanwege de coronacrisis niet kunnen uitvaren... is 9 miljoen euro beschikbaar. Vanaf vandaag kunnen vissers voor maximaal 5 weken een vergoeding krijgen. Het geld komt voor de helft uit een Europees fonds... en voor de helft van de Nederlandse regering. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de sluiting van restaurants... is de vraag naar verse vis gekelderd. De prijzen staan onder druk en veel vissers varen daarom niet uit. Facebook heeft het animatieplatform Giphy.com overgenomen. Gifjes zijn op korte... Zichzelf herhalende filmpjes, vaak met scènes uit films en tv-series die op sociale media worden gebruikt om emoties te benadrukken. Facebook zou er 400 miljoen dollar voor hebben betaald. Het platform wordt geïntegreerd in Instagram, dat ook in handen is van Facebook. Facebook belooft dat de gifjes van Giffy ook voor andere sociale media dan Facebook en Instagram beschikbaar blijven. Het weer. In het zuidoosten nog wat wolkenvelden. Verder brede opklaringen met minima vannacht landinwaarts dicht bij het vriespunt. Aan zee rond een graad of vijf. Morgen wolkenvelden en in het noorden een bui. Tegen de avond klaart het pas op. En het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. flight, earth, art, man, woman, sense, sight, fluid, flight, earth, art, man, woman, sense, sight,